Tofals, goedenavond. Laten we eens een rondje langs de velden maken. We beginnen in Tilburg, graag naar Niemeyer bij Willem II Roda. Minuut 63 staat op het scorebord. Ze scoren zelf twee keer de Tilburgers, maar krijgen er nu ook twee tegen. Dat gaat te makkelijk ook vanavond weer, want uh, Skobu, de invaller, de spits van Rode JC, staat vrij op de kop van het strafschopgebied. Dan lijkt hij de bal te verspelen, krijgt hij hem toch terug. En een geweldige stiftbal binnen het strafschopgebied over doelman Kujovic van Willem 2 ex Roda trouwens, de bal heen. En zo staat het weer gelijk 2-2 bij Willem 2 Roda. In Doetinchem, Richard van de bij de Graafschap Nak. 0-1 nog altijd voor de bezoekers uit Breda, 63ste minuut. En Nak heeft de zaakjes in de tweede helft wat beter op orde. Zojuist een schot van Leurling op de vuisten van doelman Waterman. En het zou voor Nak ook wel weer eens tijd worden om een overwinning te boeken. Uit de laatste acht wedstrijden slechts één keer een volle driepunter. Ze staan nog altijd aan de leiding op de Vijverberg in Doetinchem. Ragnar Niemeyer. Roda op voorsprong 3-2. Doelpunt te maken is Ruud Vormer. Er ligt heel veel ruimte rechts achterin bij Willem 2. Dan gaat de bal daar naartoe via Skobook op de voorzet van Hemten. vlak voor het doel van Kujovic. Op doel dus bij Willem 2 en voor Vormer is het dan heel snel naar die 2-2 die gelijkmaker. Een goal 3-2 voor Roda JC op bezoek in Tilburg bij Willem 2. Heeft de Veen na die 2-0 voorsprong medelijden met Excelsior, Frank Vile? Nou, dat denk ik niet zozeer. Maar ze geven toch wel wat gemakkelijk hier en daar wat mogelijkheden weg. En ik moet het nog zien hoor. Als ik weer de aansluitingstreffer kan maken. De eerste waarschuwing daarvoor. Serieuze waarschuwing hebben we al gezien. Een bal op de lat van Fernandez. Als die aansluitingstreffer er komt is het nog niet gedaan. Voorlopig nog 2-0 met een klein half uur te gaan in Heerenveen. Die andere club, uit Rotterdam, speelt thuis tegen AZ. Roland van de Gier. Hij doet dat dus niet onverdienstelijk. Het is 0-0 na bijna 20 minuten. Met een uitbreiding nu van Miyaiichi over de linkerkant. Nou, Hij stopt even, de kleine Japanner. Dat dus kan ik ook vertellen dat Feyenoord twee minuten geleden een enorme grote kans heeft gehad. Naar de vrije trap vanaf de linkerkant van Biesenswaar. kwam het schafschopgebied in. Bij Naldum kopte achterwaarts op de paal. Toen kwam die bal terug voor de voeten van Vlaar. Maar die schrok zo dat hij hem naast de goal van AZ tikte. 0-0 dus nog na 20 minuten. De Jamaica. Tom Brown. Uh, het is uh, in Italië uh, bij AC Milan tegen Inter Milan 1-0. Een wedstrijd die om kwart voor negen is begonnen. Dus een minuut of twintig bezig is. En ook in Rotterdam zijn ze een minuut of twintig bezig. Fijne daarzet. Roland van der Geer. De staat 0-0. Als nu Castanjals diep gestuurd wordt. Dan, dat was de bedoeling van uh, Leerdam. Maar er zit uh, AZ tussen uh, via Victor El, Maar langzaam maar zeker. Krijgt Feyenoord steeds meer overwicht in deze wedstrijd. Na 24 minuten staat hij 0-0 stand dus nog altijd op het bord. De aardige kansen voor, uh, voor Feyenoord. En aan Z eigenlijk nog geen echt uitgespeelde kans gecreëerd. Wel wat dreiging, maar niet meer dan dat. Bies is waar. Met het bezit, 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant. Moet even terug naar de middencirkel waar Meewes, de organisator van het team... besluit ook maar een treetje lager te spelen naar Vlaar. En zo speelt de verdediging elkaar de bal toe met Stefan de Vrij. Die zojuist opzienbaarde door Spitsiektorson door de benen te spelen. Nu een hele aardige bal de diepte he, in, in de diepte heeft voor Castanjos. Die in het grasomgebied van AZ toch redelijk wat vrijheid geniet. De bal zijwaarts wil koppen. Maar dat is doorzien door AZ dat vervolgens bij de uitverdediger de bal weer net zo makkelijk inlevert bij Feyenoord. Het is weer Castanjos met een voorzet vanaf de rechterkant Kant, dan zijn er wel mensen die instormen, waaronder Kelvin Leerdam, maar dan heeft Romero die bal, die net eigenlijk iets te scherp was van de spits van Feyenoord, te pakken en kan AZ eens even proberen om balbezit te houden en misschien eens even wat adem te halen en wat vertrouwen te tanken. Want uh, elke aanvallende inspiratie van AZ wordt onmiddellijk teniet gedaan. En Feyenoord heeft gewoon meer balbezit en wordt steeds dwingender in deze wedstrijd. Nu zakt Feyenoord ver in en mogen de laatste twee van uh, AZ, Moisander en Moreno, elkaar de bal toespelen. Uiteindelijk zakt Elmbad uit om die bal te komen halen. Klavan dan aan uh, de linkerkant moet ook weer terug omdat Bieseswaar vanuit zijn verdedigende stelling dan weer wat stapjes voorwaarts maakt. Waardoor Klavan niet verder kan. En dan kan AZ weer gaan rondspelen. Achterin met nu Niklas Mooisander. Hij wel met een lange bal. En die is goed op Dirk Marcellus. Die is ver, maar die bal is veel en veel te hard voor Dirk Marcellus En gaat dus over de achterlijn. Maar zelfs iets sneller was geweest, dan had hij hem waarschijnlijk wel gehaald. Want hij was weg bij Miyachi, Die uiteindelijk wel in de achtervolging gaat. Maar naar weg al ziet. Hé, hey, die bal gaat over de achterlijn. Daar ga ik niet al te veel energie aan verspillen. Dan gaat AZ al wisselen. Dan zal er een speler uh, geblesseerd zijn. Ja, dat is Ziekdorsson. Uh, de aanvaller, de spits, de topscorer. Met elf doelpunten. Die moet van het veld. Dat is allemaal gebeurd. Althans, de oorzaak van deze wissel ligt in een actie na een minuut of tien. Beetje ongelukkig moment tussen Stefan de Vrij en deze Ziekdorsson. Toen de Vrij eigenlijk onbewust op het been van de IJslander ging staan, op het voet van de IJslander ging staan, die toen geblesseerd raakte. Het leek eigenlijk allemaal niet zo heel veel aan de hand, maar hij kan dus niet verder. En is, uh, of, uh, Bentschop is nu uh, zijn uh, vervanger in uh, deze wedstrijd. Dus 0-0 na 25 minuten. Het eerste schadegevalletje dus voor AZ, dat zijn topscorer kwijt is in deze wedstrijd. Ja, Willem II Rode, dan Rachda, je vertelde het al eerder, hè? het gaat wel eens goed bij Willem II, maar ja, als ze een keer voorstaan, duurt dat nooit zo lang, hè? Nee, ze weten nooit een keer een marge van twee doelpunten bijvoorbeeld op te bouwen. 20 minuutjes nog. Het is 3-2 voor Rode JC. Dat eigenlijk drie keer profiteert van fouten van de thuisploeg hier in Tilburg. En balbezit aan de linkerkant voor Ippel. Metertje of tien over de middellijn. Willem 2 heeft dus de bal. Jan-Arie van der Heijden probeert zijn ploeggenoten regelmatig nog op te peppen. Omdat hij toch wel het gevoel heeft dat er meer in moet zitten dan een nederlaag vanavond. Dat nu een vrije trap snel nemen. Zo halverwege de Rode JC-helft aan de linkerkant van het veld. Maar de bal moet stil liggen van scheidsrechter Liesveld. Zo hoort dat nou eenmaal. En dus krijgt Rode JC een betere kans om de verdediging op de goede plekken neer te zetten. Lasnik staat achter de bal vanaf de linkerkant. Hij heeft wel wat, deze Oostenrijker kan de bal wel voor de goalslingeren slingeren zometeen vanaf die linkerkant. Een tweemansmuur met Jonker en Hadouir. Hadouir is na het inbrengen van Scobo links half geworden. Daar is misschien de kopbal. Nee, die is er niet. Van Biemans. Hij is terug binnen de lijnen na een kleine blessurebehandeling. Bal weer ingebracht bij Willem II richting de helft van de goal. Of richting de goal van Rode JC. Maar daar is doelman Matthäus Proes die de bal kan oppakken. Houdt hem ook eventjes bij zich, stuitert wat mee... en besluit dan om de bal te gaan trappen. Op de rand van zijn eigen strafschopgebied. zoeken naar Mats Jonker. Jonker laat de bal stuiteren en is hem dan eigenlijk ook kwijt. Dan is daar Biemans die hem over de zijlijn kopt. Jonker dus niet in balbezit. Kreeg een aantal minuten geleden na die 3-2 een grote kans... om de wedstrijd definitief te beslissen in Kerkraads voordeel. Want stond vrij links in het strafschopgebied, raakte de bal te veel op de buitenkant van de schoen. En toen ging hij voorlangs. Jonker leed ook veel bal voor. Liesjoekers stond vaak buitenspel en wordt nu vervangen. We zien dat aan de kant van de thuisploeg of aan de kant van de bezoekers uit Kerkrade... zwert een middenvelder uit Denemarken erbij mag gaan komen. En we wachten nog altijd op de ingooi van de vouw. Heeft de bal nu genomen richting Hadouwier. Hadouwier in de nek gelopen door Biemans, maar dat mag. En dan de aanval via Richters. Janga wil weg, maar krijgt de bal op de hak. Minuut 73 in Tilburg. 3-2 voor Rode JC hier. De graafschap handhaaft zich makkelijk in de eredivisie. Maar ja, nou die wedstrijd tegen NAC nog. Richard. Ja, die moet toch eigenlijk wel minimaal gelijk gespeeld worden. Dat verwachten de mensen hier in de Achterhoek. Zeker van de Graafschap als het speelt tegen NAC Breda. Evenveel punten op de ranglijst. Maar de Graafschap staat achter 0-1. En NAC heeft het ook beter op orde hoor. In de tweede helft valt wat minder te genieten. NAC zakt nog wat extra in. Maakt de ruimtes klein. En de Graafschap komt er eigenlijk niet meer doorheen. Het heeft ook nog niet geleid tot echte uitgespeelde kansen voor de thuisploeg. Zojuist een schot van Rozen. dat net overging bij Jellet en Rauwelaar. Nu weer een aanval van NAC, maar goed onderschept achter. ...waarin door buis die sterk speelt. En dan Kouyala met een breed uh, paasje. Dat was niet al te handig, want er stonden twee spelers van nak in de buurt. Maar Wiedemeyer heeft een vrije trap inmiddels genomen. En Purl frenkel gaat nu de middencirkel over, kan meters maken. De linksback van de Graafschap. Paasje nu naar Roos in het gebied. Dat moet hem zijn, en het is hem ook. Het doelpunt van de Graafschap, eindelijk van Joeri Roos... ...die al zoveel kansen kreeg in deze wedstrijd. Met name in de eerste helft. En nu krijgt hij de bal dan eindelijk goed van Frenkel. Erol Frenkel neemt hem aan en schiet langs Terrola de, de bal hard tegen de touwen. En in de 74ste minuut is het dan eindelijk gelijk hier in Doetinchem. En het is op basis van het veldspel, zeker in de eerste helft, ook wel verdiend te noemen. Want in de tweede helft heeft ook NAC eigenlijk geen kansen gekregen. De Graafschap dus na 75 minuten voetballen zij doelpunt Juri Rozen. Kort tijd dat er ook in de Heerenveen wat gebeurt. Frank Wieluid. Ja, het is een beetje stilgevallen na die bal op de lat van Fernandes. Heb ik ook niet meer serieuze mogelijkheden voor Excelsior gezien. Nu probeert Heerenveen weer fatsoenlijk aan te vallen. Het is 2-0 voor de ploeg uit Friesland. Dat is het al een tijdje. En uh, sindsdien is uh, Heerenvee nog ja, eigenlijk te weinig in de problemen gebracht door de Rotterdammers. Nu Bergkamp met een uitval. Dat is niet de man die de uitval moet leiden. In ieder geval niet voorop moet gaan. Want dan gaat het niet hard genoeg. Hij geeft hem af aan uh, Lagouré. Lagouré komt dan in de problemen. Wordt op de huid gezeten door uh, Gouwenleeuw. En die maakt daarbij een overtreding. Dat is het geluk van Excelsior. Daardoor houden ze balbezit. Ongeveer 30 meter van de plek waar de overtreding wordt begaan. Is het uh, de vrije trap dan genomen. We gaan naar Rachna naar Tilburg. Het voelt als de beslissing, de 4-2 van Roda J.C. Exact een kwartier voor het einde van deze wedstrijd tussen Willem II en Roda J.C. Wat ligt het weer open achterin bij de Tilburgers. Op de rand van het strafschopgebied staat de fout. Typisch gevalletje van, zoals ze vroeger zeiden, naar huis bellen, kijken en schieten. Dat is wat de vouwen kan doen. Wacht heel even, haalt uit met links, krult de bal heen om de duikende doelman van Willem II, Vladan Kujovic. En dan is het 4-2 in het voordeel van de ploeg uit Kerkrade. Marge van 2, ja, en dan tegen de nummer 18 van de eredivisie. Dat lijkt over hier in Tilburg. Het is 4-2. En Frank, jij gaat verder. Ja, marges van twee zijn er doorgaans. Niet zo geweldig voor de wedstrijd als ik deze als voorbeeld moet nemen. Hier in Heerenveen, wedstrijd tegen Excelsior, 2-0 nog altijd... Jurisic blijft geblesseerd liggen. Bas Nijhuis kijkt even, maar laat het rustig doorgaan als Excelsior ook doorgaat. La Guire dan die uh, duel aangaat met Jonga Pin, aardig steekballetje richting Finke. Vinke dan moet de bal voor gaan geven. Via zijn tegenstander gaat die bal over de achterlijn. Dat is via Gouwleeuw. Die vandaag zijn debuut maakt en uitstekend overeind blijft. Centraal achterin bij uh, de ploeg uit uh, Friesland. En ja, dat was ook al wel aangekondigd door de trainer, door Ron Jans. Die hem een paar weken geleden bij de selectie haalde. En toen zei, van ja, ik zie al wel dat hij kan. Hij zal niet gelijk de leiding nemen achterin. Maar dat is wel iets wat hij in zich heeft. Hij kan ook het spel opbouwen. Dat doet hij vandaag allemaal niet. Hij houdt gewoon keurig zijn tegenstanders in de gaten. En geeft zich geen enkele mogelijkheid bij hem in de buurt om ook maar een kans te krijgen. Komt de corner vanaf de rechterkant. Weggekopt. Nou, dat dacht ik in eerste instantie. En dan valt hij toch nog binnen bij de tweede paal. En het is uiteraard, je kan er bijna op wachten. Achter Geert Arendt Roorda, de enige Fries die hier op het veld staat. Die hem maakt voor Excelsior. Hij wilde het heel graag. En als het publiek door heeft dat hij hem inderdaad maakt. Krijgt hij ook applaus in het abel stadion. Dat het prachtig vindt dat de enige Vries op het veld hier ook een doelpunt maakt. En ik heb eerder gezegd. Als Excelsior de aansluitingstreffer maakt. Moet ik het nog zien. En er is nog nou dik tien minuten te spelen. Zeker. Uit die corner dus. Excelsior op, op uh, 2-1 gekomen. Naar het stoer Ellgaard. Die bal ja een beetje half-half wegslaat. Niet eens half-half. Hij raakt hem gewoon per ongeluk met zijn hand. En precies op dat moment staat daar natuurlijk dan Roorda op de goede plek. Die twijfelt niet. Schiet de bal in één keer achter de doelman in Friese dienst. En dan is het dus 2-1 geworden. En Excelsior met nog dik 10 minuten op de klok zou hier zomaar misschien nog iets kunnen doen. Want hoe is het met de mentale veerkracht van Heerenveen op dit moment? Komt die bal weer voor vanaf de linkerkant? Even opletten. Voor je weet is het 2-2. Nee, de bal wordt weggewerkt en dan is deze mogelijkheid voor Excelsior weg. Een Kwartiertje nog. Klein kwartiertje. 2-1 in Heerenveen. We hebben een nieuwe koploper in de Eredivisie. van Twente won van PSV. Dat was de koploper. Het werd 2-0. Twee hele mooie goals. Nou, nee. één mooie goal van uh, Theo Jansen. En de andere was een strafschop. Dat was de eerste. En de tweede was een stiffie. En Janssen, die Jansen die had zich van de week nog voor oranje afgemeld... om helemaal fit aan de start te verschijnen voor het duel met PSV. Jeroen Grutte praat met de Man of the Match. Was dit wat je in je hoofd had zitten? Meer dan het was meer nog. Ik hoopte natuurlijk dat ik deze wedstrijd zou halen. En, uh, dat was gelukkig zo. En uh, toen hoopte ik natuurlijk uh, dat het goed zou gaan. Dat we zouden winnen. Maar uh, dat je dan twee keer scoort, ja, dat, had je, dat had ik niet verwacht. Ja, het is een enorm gevecht geweest. Uh, waarin je nou ja, op bepaalde momenten natuurlijk al uh, je stempel drukt met, uh, met, met de bekende pases. Maar in de tweede helft moet het dan echt gebeuren. Eerst die penalty. Hoe moeilijk is zo'n moment? Um, wel lastig natuurlijk. Ik heb mijn eerste penalty's genomen tegen PSV. En uh, toen uh, in de beker twee keer. En toen liep ik heel rustig op de keeper af. En uh, op, naar hem kijkend. En ik dacht vandaag wel van ik moet iets anders doen. Dus vandaar dat ik wat harder liep. En inhield op het laatste moment. En uh, toen was hij al onderweg. Maar dan die tweede goal. Ja, ik zie dat sprintduel aangaan. Weten dat je niet helemaal 100% fit bent. Maar wat je dan laat zien dat is ongelooflijk. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, ik krijg die bal uh, op de middenlijn volgens mij. En... Uh, ik ga een volle sprint. Op een gegeven moment zie ik dat ik, uh, dat ik bijna ingehaald word. Dus toen hield ik iets in. En, uh, toen, uh, toen ving ik hem op en uh, toen liep ik door. En, ja, toen stond ik iets voor de goal en toen dacht ik van uh, alles of niets. Dat, dat beslis je op zo'n moment? Of is dat intuïtie? Ja, je beslist wel. Ik, bedoel, uh, ik keek nog naar voren uh, of er iemand bij de goal stond. Of ik hem af kon geven. Dat was niet het geval. En toen dacht ik van dan probeer ik dit. Nou, je wint hier nu. Je deelt een enorme dreun uit. Wat betekent dit voor de rest van de competitie? Uh, dat wij nu vol uh, onder druk staan. Ik bedoel, wij moeten nu uh, die voorsprong vasthouden. En, uh, we hebben vorig jaar laten zien dat we dat kunnen. En uh, we gaan proberen om dat dit jaar weer te doen. Wat was het verschil vandaag tussen uh, Twente en PSV? Uh, het verschil was? Uh, ik weet niet. Ik denk dat, uh, dat wij de, de betere kansen hadden in de eerste helft ook al. Uh, we krijgen twee goede kansen. Maar dat waren echt, echt hele grote fouten voor onszelf. Uh, dat we ervoor wouden komen. Dat is dan gelukkig uh, ja, voor de goal kwamen. Uh, maar voor de rest denk ik dat wij de betere ploeg waren qua kansen. En uh, ja, fantastisch uh, hoe we allemaal keihard werken. En, uh, ik denk dat we als het team heel goed gespeeld hebben vandaag. Ja, met name in de tweede helft, hè, dan ontwikkelen jullie zoveel kracht. Zeker als uh, Ruiz erbij komt. Dat was eigenlijk het kantelmoment. Ja, absoluut. Ik bedoel, het publiek ontploft op het moment dat hij warm loopt. Of tenminste dat hij klaar zit om erin te komen. En, uh, ik moet zeggen, dat geeft je als speler ook wel weer wat extra motivatie... om, uh, om die wedstrijd uh, ja, naar je toe te trekken. Nu heb je een aantal geweldige wedstrijden gespeeld in de loop der jaren. Hoe schaal je deze van vanavond in? Ja, dat weet ik niet. Het ging wel aardig. Het ging wel aardig, zegt Jansen tegen Jeroen Rutter. Na de 2-0 zegen van Twente op PSV. Twente nu de koploper. Richard van der Waarden bij de Graafschap NAK. Het is 1-2 geworden in het voordeel van Nack Breda. Dus doelpunt van Anthony Leurling. Met een prima voorbereidende paas van Saba-Veher. Een steekbal. Leurling uitgeweken naar de rechterkant. Los van zijn directe tegenstander. En hij prikt de bal achter Waterman. Randje buitenspel. Dat was het niet. En zo staat Nack dus in de 81ste minuut inmiddels op 1 tegen 2. Kort voor de goal van Leurling was de graafschap dicht bij de 2-1. Met een kopbal van invaller Bargas. Voorzet van Peurl Frenkel vanaf de linkerkant op de paal. En dus gebeurt er in deze slotfase van dit duel van alles op de Vijverberg toch nog. Want lange tijd zag het daar niet naar uit. 1-2 dus in deze fase van de wedstrijd voor Nak Breda. Zij leiden en wij gaan kijken in Tilburg bij Willem II Roda. Ragnar. Saai is het nooit, zeker niet in de slotfase van wedstrijden van Willem 2. Want de ploeg heeft iets teruggedaan tegen die 4-2 achterstand die op het bord stond. Het staat 4-3, vrije trap voor Willem 2. Een minuut of twee geleden aan de overkant van het veldbal ingedraaid door Lasnik-Bianders. En dan denk ik dat die bal tussen heel veel spelers in is aangeraakt. En misschien wel door Pamadou K, die al eerder een strafschot veroorzaakte. Die scoorde. Het is 4-3 nog altijd voor Roda Frank. Het is 2-2 uh, geworden in uh, het Abel Stadium. Stadion. Ja, ik, sorry, ik zit even met verbazing te kijken naar uh, het publiek in Friesland. Want wie maakt die goal voor Excelsior? Weer Geert Arendroorda. Het publiek gaat staan en geeft hem een ovatie van je welste. En dat terwijl de ploeg hier gewoon punten aan het verspelen is in de race om Europees voetbal. Iets waar tien seconden geleden nog om geschreeuwd werd in uh, dit duel. Wij gaan uh, Europa in, werd geroepen. En de eerstvolgende kreten waren in het voordeel van Geert Arendroorda. Ongelooflijk. Dat Heerenveen zich dit nog laat gebeuren. Een wedstrijd waarin niks aan de hand was. En twee keer geert Arend Roorda. En dan staat het zomaar 2 twee... 2-2 in de wedstrijd die met 2-0 nog niks aan de hand was. En we gaan weer terug naar Ragnar. Zo vallen ze als rijpe appeltjes, denk ik, dat, mij. <laughs> ja, het is werkelijk ongelooflijk. Want de 83ste minuut en Roda met de 5-3 voorsprong. Weer dat verschil van 2 en weer. Want we zagen hem eerder vanavond. is de doelpunt te maken aan de kant van de ploeg uit Kerkrade. Ruud Vormer kan de bal weer binnenschuiven. Zo makkelijk als een tijdje geleden was hij niet. Hij maakt eerder de 3-2. En nu begint het weer aan de linkerkant met Hadouir. Steekt de bal door tot bij Vormer die op de punt van het strafschopgebied, het 16-meter gebied, binnengaat Dan een hoek zoekt en de bal netjes doorschuift onder de doelman van Willem II, Vladan Kujovic. En dat op het moment dat er geloof kwam bij Willem II. Maar de ploeg staat dus achter met 5-3. Richard nu weer. Ja, ja, het kan beslist worden hier op de Vijverberg. Wit heet is hij, Juri Roos en ook Rogier Meijer. Nog een keer kijken wat daar gebeurt, want er wordt een overtreding gemaakt van Meijer. Waardoor dan Nak Hens uh, maakt. Maar de bal gaat op de stip, zegt Meijer En dus heeft Nak nu de kans om 1-3 te maken en de wedstrijd te beslissen. Ook nog een uh, rode kaart voor Rogier Meijer. Oei, oei, oei. Zo gaat de Graafschap er dus uh, gewoon aan in dit duel. In de 84ste minuut is het Gorter die de strafschop mag nemen voor Nak. En hij scoort heel simpel keeper naar de verkeerde hoek. En Gorter in de linker benedenhoek raakt 84ste minuut. En zo gaat Nak deze wedstrijd dus winnen van de Graafschap op de Vijverberg. Rogiermeijer met een rode kaart naar de kant. Hij maakte de overtreding. Op uh, Schilder was het en Gorter, hij benut de strafschop 1-3. Hier is het dus beslist. 2-2, 1-3, 3-5 gebeurt er bij jou eigenlijk ook nog wat, Ronald van der Geer? Uh, je had het tegen mij? Nee. <laughs> <laughs> nou ja, er wordt bij tijd wel aardige voetbal. Er wordt alleen niet gescoord. Nog zes minuten tot aan de rust dat bij, bij Feyenoord Dat gaat toch essentieel AZ. zijn, hè? Ja, dat maakt het allemaal wel een stuk leuker. Maar het gebeurt niet. Ik moet wel zeggen dat AZ steeds meer het betere van het spel krijgt. In elk geval, het dwingende van Feyenoord is er wat af. En AZ heeft best aardig gecombineerd. Sterker nog, heeft daar zelfs twee hele aardige mogelijkheden uit gecreëerd. Aanval over een schijf of zes. Uiteindelijk de bal aan de rechterkant van het schafstumgebied voor de voeten van de vrijstaande Elm. Maar ja, die ging ja, dan krijg je een koldrieke situatie, maar in elk geval geen goal. En vervolgens uh, weer een aanval over een aantal schijven bij AZ. De diepte gezocht door Wernbloom. Ook op het juiste moment aangespeeld. Dan staat hij oog in oog met Van Dijk, maar is die bal net iets te ver en kan hij alleen het puntje van de schoen er tegenaan krijgen. En uh, verdwijnt de bal in de handen van de routier van, uh, van Feyenoord. En zo blijft het dus 0-0 met balbezit voor uh, AZ. Mooisander moet er terug, omdat Biseswar even vanaf links komend wat uh, jaagt. bal dus terug naar Moreno, die dan weer op zijn beurt wordt opgejaagd. veel ...door Karstagnos. Eh, maar de Argentijn komt er aardig uit met een bal richting Clavan. Die heeft de hulp daar aan de linkerkant van Wernbloem. Daar gaat die bal door, maar dan gaan we weer naar Frank Wielaert. Ja, er is een uh, rode kaart voor Hereveen uh, En het net nog een 2-0 voorsprong heeft weggegeven met nog 6 minuten op de klok... Griendheim die even het duel inglijdt met Van Steensel. Ze glijden allebei heel hard. En De Noor haalt steenhard door op de verdediger van Excelsior. Hij mag er met direct rood vanaf. En dus Herenveen na een 2-0 voorsprong nu 2-2. En met zijn tiener met nog vijf minuten te spelen. En Van Steensel wordt nog altijd behandeld. Maar er gaan hier nog vijf hele hete minuten plaatsvinden in het Abel-Lenstra stadion. En nog één keer dat sfeervak van Herenveen Dat... Zojuist zong na die 2-2 helemaal niets in Heerenveen. Wel heel erg cynisch naar de eigen ploeg toe. En ja, Maar voorlopig is het wel zo. Althans bijna zo voorlopig. Eén puntje voor Heerenveen tegen Excelsior. Vijf minuten nog. 2-2 met zijn team. Ronald. En naar Ronald. Ja, waar we een kans van AZ hebben gehad. Maar het toch 0-0 blijft. Omdat Charlie Bensch op dit buitenkansje niet benut. 41 minuten gespeeld. Bal van achteruit van Klavan. Hij ontsnapt dan buitenspel. Deze Bengtson. Snelle vervanger dus van Siktorsson. Hij staat dan voor Van Dijk. Maar schamt de bal slechts. En die gaat dan langzaam aan de verkeerde kant van de paal aan de golders van Feyenoord voorbij. En zo blijft het 0-0. Maar dit is wel de derde mogelijkheid voor AZ in korte tijd. Het geeft wel aan dat de ploeg van de geblesseerde gert Verbeek vandaag steeds meer en meer meer hier het overwicht krijgt in Rotterdam. Verbeek is geopereerd aan de schouder. Mag eigenlijk niets doen. Arm moet normaal gesproken in een Mitella zitten. Nou, dat is niet zo. Maar je ziet aan Verbeek dat hij slechts als een eenarmige bandiet kan functioneren langs de kant. Flesje water drinken. Af en toe eens wat roepen. Maar vooral blijven zitten. AZ jaagt door met Holmen op Rondvlaar. Maakt in de buurt van het strafse op de van Feyenoord Holmen de overtreding. Vink houdt het op een vermanend woord richting de Australiër. En vrije trap dus nog voor Feyenoord. Dat steeds meer en meer wordt er teruggedrongen op eigen helft. En heel af en toe probeert eruit te komen via de buitenkant Uiteraard met de snelheid van Businessware Miyahichi. Maar heel veel levert dat niet op. Lange bal nu van Martens Indy. Wordt wel ingeleverd door AZ. Als Moreno er even tussen zit. Bij Wijnaldum. Zoeken naar de rechterkant. Miyahichi. Ja, dan gaat toch iedereen staan. Als die kleine Japanner een balbezit heeft. Hij staat nu bij twee spelers van AZ. Komt dan van rechts naar binnen. Ja, dat doet hij knap. Maar altijd in balbezit. Nu in de as van het veld verplaatsen. Maar dan doet hij dat in de voeten van Marcellus. Nee, het blijft 0-0. Met nog twee minuten tot aan de rust. En voor je het weet, winter. Excelsior nog, Frank Wielhuis. Ja, het zou zomaar kunnen. Met nog drie minuten op de klok. Officiële speeltijd. Vrije trap nu. Kolwijk achter de bal. Iedereen bij de tweede paal. Het is 2-2. De bal wordt weggestomd door en. Uh opgevangen Dan door Zegelaar. Doet hij niet goed. Breuer zit er dan tussen. Schiet die bal maar wat wild weg naar voren. Dan pakt Vinken hem op. Maar de overtreding. Of is die bal over de zijlijn geweest? Ja, bal is over de zijlijn geweest. Geen overtreding. En dan gaan we weer naar Ronald. Het was fijn hoe dat aanviel. AZ verdedigde uit. Maar direct de counter via Maarten Martens. Die de bal meegeeft aan Charlison Benschop aan de linkerkant. Dan roepen er wat spelers van AZ afspelen jongen. Maar hij denkt nee joh. Ik doe twee stapjes van links naar binnen. En ik schiet met mijn rechterbeen in de korte hoek. En Van Dijk is geklopt Prachtig. Doelpunt van Charlison Benschop. Zijn eerste ook in uh, dienst van uh, AZ. De invaller dus maakt het doelpunt voor uh, AZ. Op slag van rust staan de bezoekers op een 1-0 voorsprong. We gaan door in Tilburg. Waarachter. Laatste minuut. En weer een rode kaart. Hoeveelste voor hem is dit dit seizoen? Ik denk dat het nummer 3 is. Twee werden er kwijtgescholden. Maar deze kaart voor Swinkels lijkt me terecht. Want uh, Swinkels die, uh, komt hard in. Richting Jansen, maar raakt volledig de man. Gaat er met twee benen in. Is brusk gefrustreerd. De Oer Tilburger die zo vaak voorop gaat dit seizoen in de strijd. Maar hij gaat in de fout. Deze kaart zal hem niet worden vergeven. Zo simpel is dat. En met zijn tiener moeten ze de laatste 20 seconden van de officiële speeltijd zien door te komen. De spelers van Willem 2 die met 5-3 achter staan tegen Roda JC. Gefrustreerd, het mag allemaal niet. Beukt daar zijn tegenstander onderuit. En uh, ja, misschien is het best wel een beetje begrijpelijk. Aan de andere kant, hij moet het natuurlijk niet doen. Het zit er bijna op. Het is 5-3 voor Roda in Tilburg. Hoe lang heeft Excelsior nog, Frank Vierwaard? Officieel nog een minuut en tien seconden om uh, daar nog uh, aan die 2-2, waar het op dit moment op staat, nog wat aan te doen. Tegen die tien van Veen. die zo comfortabel op 2-0 voorstonden en daar eigenlijk niks aan de hand was. Maar bij 2-0 eigenlijk uh, in de beginfase van de tweede helft kon je al wel zien als Excelsior kwam dat die friezen wat nerveus waren. Nu een counterkans voor uh, Veen. boven de linkerkant met uh, Berens, natuurlijk Dost voor de goal. en. Uh, uh, daar uh, even kijken. Daar komt hij ook. Moet, oh, Dost. jongen, jongen, jongen, Vrije schietkans. Die moet jij maken. En hij weet het. En nu krijgt hij een fluitconcert. Daar waar hij in het eerste uur nog werd aangemoedigd. Als hij wat uh, probeerde en het niet lukte. Nu krijgt hij het op zijn boterham. Want deze had er eigenlijk gewoon ingemoeten. Als hij met zijn tienen staat op 2-2 vlak voor tijd. Dan moet je een 100% kans maken. Ah, hij schiet hem over. En dus kan Excelsior weer komen. Hij is alweer terug ook, Dost. Iets minder lang teleurgesteld als dat we van hem gewend zijn. Kolwijk, Met een steek. Op wie? Op niemand. Het is uh, Gouwe Leo die er uh, goed tussen zit. En Zegelaar die dan probeert vervolgens de achterlijn te halen. Want Heerenveen is de bal ook weer vlot kwijt. Corner, dat is ook gevaarlijk voor Excelsior. Een moment waarbij ze bij Heerenveen ook behoorlijk nerveus worden. Vijf minuten extra tijd krijgen we erbij. Corner kort genomen. En dan gaan we naar Richard, naar Doetinchem. Ja, waar er nog eentje bij gaat komen voor NAC Breda, denk ik. Weer een strafschop voor de ploeg uit Breda. Overtreding nu van Leon Broekhoff. En ik vind het eigenlijk weer wat zwaar gestraft van Wiedemeijer. Want hij krijgt direct rood. Leon Broekhoff zit er wel bij met een arm. Maar om daar nu rood voor te geven, vind ik wat zwaar. Zeker ook de vorige rode kaart van Meijer was uh, toch wat overdreven. Maar Nak kan nu op 1-4 komen. En een zeer geflatteerde overwinning hier meenemen uit Doetinchem. Want veel kansen heeft de ploeg uit Breda in dit duel toch eigenlijk niet gehad. Weer is het Gorter. Oog in oog met Waterman. In de extra tijd van deze wedstrijd in Doetinchem. Gorter en hij schiet de bal naast. Hij schiet de bal naast en ruim ook nog eens. 1-3 blijft het hier in Doetinchem. Dat zal zeer waarschijnlijk de eindstand zijn. 3-5, is dat ook de eindstand in Tilburg? Nog. Lijkt er wel op met balbezit voor Willem 2. In minuut 93, drie minuutjes extra tijd. We zitten dus in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Willem 2 valt wel aan. op de kop van het strafschopgebied Richters. En ja hoor, maakt er nog maar eentje bij. Wel ja, het is prijsschieten. Het is 4-5, maar de resten nog maar heel weinig seconden. Richters maakt een doelpunt. Het is een goede goal, want hij maakt zichzelf handig vrij in het strafschopgebied van Rode JC. Dat vanavond dus ook vier doelpunten tegen krijgt van de nummer 18. 4-5 voor Roda. Frank nou weer. 2-3, Excelsior na een 2-0 achterstand in de blessuretijd. Nog drie minuten officieel te gaan. Gaan de eerste Friese al naar huis op de tribune. En uh, ze hebben het al wel gezien. De punten worden ook serieus ingeleverd, zegt tegen Excelsior. Dat hier in de Eredivisie nog nooit wist te winnen. Dat dit seizoen in de Eredivisie nog geen wedstrijd uit heeft gewonnen. Gaat het vandaag doen tegen Herenveen dat hier volslagen, verslagen over het veld loopt. Alle kopjes die uh, een Fries shirt aan hebben... Dat, daar hangen ze. En uh, bij Excelsior allemaal Hup naar voren verdedigen jongens. We moeten wel gewoon doorgaan. Dat is een teken dat er wordt gegeven. La, is, de, uh, La is degene die de goal uh, maakt. Dat was ik u nog verschuldigd. Maar 2-3 is echt ongelooflijk. Als je het grootste gedeelte van deze wedstrijd hebt gezien. En Heerenveen niet of nauwelijks in de problemen is gekomen. Heerenveen ook nog eens met zijn tienen een 100% kans op 3-2 zelf heeft gehad. Geert Orda heeft uh, de ballen weer overgenomen. Na de aftrap van Heerenveen zit... Uh, daar dan nog tussen Breuer, de man van de hele vlotte openingsgoal van vanavond. Terugspeelbal richting Stoer Elgar. Dat ziet er alles behalve overtuigend uit. En ik heb Ron Jans al heel vertwijfeld op de bank zien zitten toen het 2-2 was. En nu zit hij vol ongeloof te kijken. Hoe kan dit ons nou in vredesnaam overkomen? We begonnen zo goed. Maakten veel kansen van de, van de kansen die we kregen. Eigenlijk 3,5 kans, 2 goals. Nou, dan doe je het verder prima. Dat was volledig volgens de opdracht. En vervolgens sta je vlak voor tijd met 3-2 achter. Diep in de blessuretijd. En Heerenveen moet maar zien dat ze van de eigen helft afkomen. Geert Arendroorda zit er weer goed tussen op een diepe bal. iets dan geeft hem zo aan uh, En Dus kan ik Celsius overnemen. Gaat dan op de middellijn ongeveer gezellig uh, 3-1-2'tjes aan met Geert Arendroorda. En dan Zegelaar met de ruimte. Over de linkerkant met Nelom. Die heeft heel veel ruimte, heel veel tijd. Gaat hij schieten. Ja, natuurlijk. Oh, een streep zegt, Maar een metertje naast de goal van Stoer Ellegaard voor de beslissing in uh, dit duel. En de doelman heeft natuurlijk ontzettend veel haast. Maar je ziet aan die hele ploeg, wij geloven hier niet meer in. En wij geloven eigenlijk niet wat ons hier vandaag is overkomen. Want thuis verliezen van Excelsior... in een periode waarin uh, Heerenveen het bijzonder moeilijk heeft... in 2011 nog geen wedstrijd gewonnen. En dan ook thuis, als je zelf nog denkt... voor Europees voetbalplayoffs in aanmerking te komen... verliezen van Excelsior, Ja, dat kan natuurlijk allemaal niet gebeuren. Het bal onmiddellijk weer ingeleverd, Laguerre die drie tegenstanders om zich heen heeft. Dan uiteindelijk de vierde tegenkomt. En dat is er dan één te veel. Breuer met een bal de diepte in die alles zegt. Die zegt eigenlijk, ja, ik geef hem wel de diepte in... maar ik geloof er geen donder van dat daar nog wat uit gaat komen. Dat blijkt ook zo. Bovenberg zit ertussen, schiet de bal over de zijlijn... raakt gewond aan zijn hoofd. En als Berens dan de ingooi snel wil nemen... zegt Bas Nijhuis, nou ja, we gaan toch eerst even kijken... hoe het is met uh, Bovenberg. Nou, die heeft wel wat aan zijn hoofd... maar die heeft eigenlijk meer last van zijn benen. namelijk allebei zijn benen, sch daar schiet de kramp in... En dus is het heel handig om naar je hoofd te, te grijpen. Dat is namelijk voor de scheidsrechter wel een reden om het spel eventjes stil te leggen. En even te controleren wat er aan de hand is. Dat blijkt allemaal niet zo gek veel te zijn. Verzorger kan uh, gewoon uh, uh, buiten het veld blijven. En dan kan het spel zo weer verder. Ja, Bovenberg heeft wel serieus last door de ingooi. Inmiddels wordt uh, uh, overgelaten aan uh, Heerenveen. Een metertje of tien van de, de achterlijn is het Haagloen uh, die daarin gaat gooien. En de bal weggekopt achterin bij Excelsior. Even kijken wat ja, het... is gewoon wild wegschieten wat daar eventjes gebeurt. En dan moet Heerenveen weer achter die bal aangaan. Via Jeffrey Gouwenleeuw. Ik, zeg, ik heb wel gezegd, hij heeft prima een invalbeurt... of een prima debuut gemaakt hier vandaag. En op het moment dat hij dan ingooit is dat de laatste actie van de wedstrijd. En het publiek vol afkeurt daar waar ze nog zo het leuk vonden dat de goals werden gemaakt door Roorda. De enige echte Fries op het veld. De 1-2 en de 2-2 vinden ze het verre van leuk dat Heerenveen hier alle punten inlevert tegen Excelsior. Dat hier voor het eerst in de Eredivisie weet te winnen van de Friesen. En de Friesen winnen weer niet in 2011. Sterker nog het verliest van Excelsior met 3-2 in eigen huis. Vier wedstrijden zitten erop van vanavond. Twente PSV eindigt in 2-0. Twente is nu koploper met twee punten voorsprong op PSV. Met nog vijf wedstrijden te spelen. Willem 2 Roda werd 4-5. En Willem 2 blijft stijf onderaan staan. De graafschap NAC 1-3. En Heerdenveld Excelsior 2-3. Dat betekent dat Excelsior nu op 25 punten komt. Dat zijn er maar vier minder dan Vitesse. Dat weer net boven de streep van de na staat. Vier punten. Vitesse heeft morgen nog wel een wedstrijd te goed. Thuis tegen NEC.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 Wat is het levende bewijs? Simon met Wijseren. Twente is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Won met 2-0 van PSV. En dus heeft uh, Fred Rutte, de trainer van PSV... heel wat uit te leggen aan Jeroen Gruutte. Fred, het was een uh, eneverende avond. Maar Twente wint met 2-0. Daarmee ook de terechte winnaar. Uh, op basis van de tweede helft? Ja, dan kan je alleen maar zeggen ja. Want uh, bedoel, daar hebben wij niet heel veel uh, meer kunnen creëren. En, uh, en de tegenstander wel. Op basis van de eerste helft kan je zeggen van dat... Uh, ja, Twente was alleen maar gevaarlijk denk ik door de standaard situaties. En, uh, ja, dan moeten we eigenlijk een strafschop hebben. Die, die met uh, Jermaine, dacht ik. Zag je wat er gebeurde? Ja, ik kon het wel zien. Vanaf mijn kant kon ik het wel zien. en uh, Hij pakt hem goed. Dus, uh, en dan wist je even het zweet van je voorhoofd af. Want anders is het een penalty en een man eraf. Ja, dat, dat, dat zou geweest kunnen zijn. Ja. En, uh, dat, dat gebeurt dan niet. En dan krijg je de, uh, bij ons dan de actie van Marcus Berg. Ik denk dat het ook een strafschop had kunnen zijn... Ja, die wordt weggetikt, ja, zoals ik het heb gezien op de beelden. En dan krijg je nog een aantal, denk ik zeker voetballend, een aantal hele goede kansen. En als je hem dan, dan niet binnenprikt, ja, dan, dan, dan weet je dat je een hele moeilijke wedstrijd gaat spelen. En ja, dan krijg je uiteindelijk ja, met roeis erin ja, een heel zwaar, denk ik, zwaar bestrafte moment om dan een straf op te geven. Maar goed, dat is de keuze van de scheidsrechter en dan... Ja, dan die tweede goal van Theo Jansen. Daar zijn wij op jacht naar de, naar de gelijkmaker. Ja, en dan staat het eigenlijk niet helemaal goed. Maar over enthousiasme ja, maakt Theo natuurlijk een geweldige goal. En daar kan je alleen maar voor klappen als, uh, als trainer zijn denk ik. Toch even terug naar de 1-0. Want je geeft het meer of meer al aan. En, uh, er gebeurt niet zo heel veel tussen Marcelo en Ruiz. Ruiz gaat heel slim gaat hij liggen. Eigenlijk is het gewoon een goed makertje voor wat er in de eerste helft is gebeurd. Ja, dat, dat gevoel heb ik ook wel, ja. Dat kan ik alleen maar beamen. Maar geef je dat die spelers ook mee in de rust? Want je weet dat zo'n moment gaat komen. Jawel, je, je, weet, je weet dat, dat er twee van dit soort momenten zijn geweest. Dat weet je. En, en dan geef je ze ook wel mee. Maar ja, kijk, het, het loert erop. Ik kan ook niet zeggen dat hij echt, uh, hem, hem vastpakt of uh, weet ik of wat. Hij, hij maakt gewoon een lopende beweging. Ja, en Roes gaat natuurlijk geweldig uh, goed liggen. Dat is, dat is gewoon een... Ja, een, een, ze noemen dat hè, in professionele termen een geweldige, geweldige actie van Roers. En die is bepalend uiteindelijk voor, de, voor deze Nederlander. Ja, dat is ook, dat, de details bepalen het verschil in de top. En uh, als trainer kun je daar misschien ook nog wel waardering voor hebben. Uh, ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, uiteindelijk, als, als straks aan het, aan het einde van de rit, uh, ja, dan praat hier niemand meer over. En, uh, en morgen misschien nog, overmorgen nog, maar over een paar weken weet niemand dat meer. En dan gaat het uiteindelijk om het resultaat. Nou, wij, wij kunnen nog vijf wedstrijden winnen. En, uh, en dat gaan we ook doen. Dat gevoel heb ik namelijk ook. En, uh, nu hebben we het alleen niemand zelf in de hand. En, en dat is een, onze, onze concurrent of die nog die vijf wedstrijden gaat winnen. Want die hebben ook een moeilijk programma. Nou, je zegt, ik ben uh, uh, positief over de, de laatste vijf wedstrijden. Ik denk dat we ze gaan winnen. Uh, is het realistisch om te veronderstellen dat PSV nog de titel gaat pakken? Ja, waarom niet? Kijk, tuurlijk dat heb je zelf niet in de hand. En, uh, maar maar uh, de, de, onze concurrent, en dat is dus, uh, dus Twente... Ja, die moet, die moet die al die uh, wedstrijden ook nog maar winnen. En, ja, ze moeten nog naar Den Haag, ze moeten nog naar Amsterdam. Dus alles is nog mogelijk, denk ik. En dat zei Fred Rutte, hij is de trainer van PSV... dat met 2-0 verloor van FC Twente. En dan nog een wielerbericht. Wielrenner Samuel Sanchez heeft de grote prijs Miguel in de Rijn gewonnen. De Olympisch kampioen bleef de Rus Alexander Kolopnev en de Duitser Fabian Weekman voor. Wie was dat? Keeping my baby. De halve finales van de Cornerval-competitie zijn gespeeld. Uh, daar zit de verrassing bij, want PKC versloeg Koosendijk met 22-17. En Top verloor met 25-26 van Fortuna. Volgende week zijn nog wel de returns. Dat is volgende week zaterdag 9 april. Dan speelt Koosendijk dus thuis. En moeten die achterstand van vijf punten goedmaken... om uiteindelijk in Ahoy te eindigen voor de finale van het seizoen. Laten we eens kijken naar Twente-PSV, de topper van vanavond. Die door Twente gewonnen werd met 2-0 door twee goals van Jansen. De eerste uit een strafschop. De trainer van Twente, Michel Perdom, met Jeroen Guter. Meneer Perdom, Twente wint na een enerverende wedstrijd. Is Twente ook de verdiende winnaar? Ja, ik denk dat uh, gelijkwaardig was in de eerste helft. Uh, wij waren gevaarlijk uit stilstaande ballen en, en, en PSV een beetje uit het spel. Uh, op met zijn gewone PSV probeerde de bal te monopoliseren. Dat stort ons niet te veel. Uh, vanaf het moment dat ze niet gevaarlijk zijn... we waren misschien een beetje te afwachtend in de eerste helft. Maar dan als je de tweede helft bekijkt... met twee doelpunten, uh, twee, doelpunt, twee, twee shots op de paal... Uh, ik denk dat we de terechte winnaars zijn. Jullie ontwikkelden zo ongelooflijk veel kracht... Uh, naarmate de tweede helft vorderde. Waar kwam die kracht vandaan? <laughs> ik denk van de, van de spelers van onze werk... Uh, hij komt vandaar. Uh, ja, ik, ik kan het moeilijk uitleggen hoe we trainen gewoon. Zorgt dat dan ook voor trots bij een trainer? Als je ziet hoe het elftal uh, speelt in zo'n wedstrijd. Ja, natuurlijk. In de eerste helft was ik niet helemaal blij. Uh, maar uh, natuurlijk, als je ziet hoe, hoe, hoe, hoe meer dat de wedstrijd evolueert... hoe beter dat ze worden. Uh, natuurlijk ben ik trots op mijn ploeg vandaag. Maar een paar cruciale momenten. Eén al heel vroeg in de wedstrijd. De kobbel van Luc de Jong. En uh, de handsbal van Jermaine Lens bij de paal. Heeft u dat gezien vanuit de dugout? Uh, iedereen heeft het gezien, denk ik. Ik niet. Maar... Hij zich er niet. Aan mijn assistent. Uh, dus uh, maar het schijnt dat het penalty was. Maar ik, ik moet geen commentaar over maken. Maar in de tweede helft krijgt Twente een, uh, een, eigenlijk een heel makkelijke penalty. Ja, dat heb ik ook niet gezien. Dus ik weet het niet. Uh, ja, ik zie dat Brian valt, maar... Uh... Uh, ik denk dat het gewoon verdiend is. Jullie komen nu uh, op kop, het einde van de competitie nadert, Maar de druk ligt nu op jullie schouders. Hoe moeilijk is het om daarmee te voetballen? Ja, ik heb liever die druk dan uh, achter te zijn. Ik heb liever de druk van de eerste zijn op vijf speeldagen van het eind... dan uh, nog punten moeten nalen uh, op, op een tegenstander. Dus uh, ik had gezegd, wij hebben alles in handen. Wat er ook gebeurt vandaag, is het niet gedaan. Uh, nu hebben wij weer alles in handen en dat is het belangrijkste voor mij. Twee goals van Theo Jansen, één penalty. Nou, hij schiet ik goed in, maar die tweede goal, fantastische. Ja, dat is een wereldgoal, denk ik. Uh, de eerst op het einde van de wedstrijd een lange spuurt. Uh, eerst een, een, een, een, een, een uh, duw uh, tegen en dan nog die koelbloedigheid die die, en die techniek om die bal te uh, Dat is een wereldgoal, ongelooflijk. Ongelooflijk, zei Michel Prudom, de trainer van Twente... dat met 2-0 van PSV won. Dat wil ik jou straks ook horen zeggen, Ronald van der Geer. Meneer Verbeek en meneer Been. Ik ga mijn best doen voor je, Ronald. Twee minuten bezig in de wedstrijd. Op weg dus naar die bewuste interviews. 1-0 voorsprong voor AZ. Terwijl nu Feyenoord aanvalt. Maar Romero een diepe bal van achteruit van Martens die Makkelijk kan plukken. Doelpunt gemaakt dus door Charlison Benschop. Zijn eerste voor AZ. Hij kwam halverwege de eerste helft in het veld. Voor Sictorsom. Goeie pas van achteruit. En uiteindelijk dus vanaf de linkerkant naar binnen. Wat ruim gedekt door de vrij. En uiteindelijk de bal in de korte hoek binnengeschoten En zo kwam AZ dus op een 1-0 voorsprong. En die zit nu wachten op wat. Feyenoord daar tegenover kan stellen. Of gaat AZ door in de tweede helft? Balbezit voor Elm rond de middellijn. Speelt Marcellus aan. Die makkelijk wegdraait. En die balbezit komt dan aan de rechterkant. Want hij komt wat naar binnen. Benschop wil wegsturen. Maar dat wordt doorzien door de meeverdedigende Miaici. Aan de Feyenoord's linkerkant. Martens Indi vervolgens met een lange bal. Op het hoofd van Stijn Schaars rond de middellijn. Leert dan dan. En dan kan Castanjos verder. Omdat hij zich makkelijk ontdoet van Moisander. Maar dan speelt Castanjos. Oh, in eerste instantie de bal ver voor zich uit. Dan wordt hij verdedigd door Stijn Schaars. Omdat hij de bal en dan toch met een gelukje weer meekrijgt, wordt hij ten val gebracht op de rand van het schrassopgebied. En zegt Pieter Vink: nee, het is geen penalty. Maar die is slechts een vrije trap. Die dan wel op de rand van het schrasopgebied ligt. Iets aan de linkerkant. En gaat er nog een gele kaart uit naar Stijn Schaars. De dader dus. De man die Castaños hier ten val bracht. In eerste instantie leek Castaños de bal te verspelen aan Moreno. Had hij hem toch weer terug. En toen moest Schaars inderdaad ingrijpen. En deed dat op de rand van het strafschopgebied. En het is terecht. Ik zit in de herhaling te kijken. Dat Pieter Vink voor dit moment geen penalty geeft. Vrije trap blijft dus wel staan. De tweede die Feyenoord mag nemen op de golf van Romero. Want twee minuten geleden stond Ron Vlaar achter een bal. Die een meter of 25 iets aan de rechterkant lag. Toen ging die bal. Hard de muur in. Nu is er overleg. Want ook Vlaar heeft zich nu weer gemeld. Maar ja, nu denkt Bies is waar: Ik heb dat gouden rechtervoetje. Ik kan dat. Wijnaldum kan het. Romero is druk bezig om een 4-5-mans muur te formeren. Want dit is natuurlijk wel een moment voor Feyenoord. Ik zie Vlaar wel staan. Die wil dat tikje krijgen. Of doet Wijnaldum het zelf? Ja, Wijnaldum doet het zelf. Maar speelt de bal wel hoog over de goal van AZ heen. En dus is alles weer over en kan Romero een doeltrap gaan nemen voor AZ. Nog even een onderrondje met Moreno die net dus even de fout inging. Daar waren... Hij makkelijk de bal op Castanjos leek te veroveren. verstikte hij zich toch en kon de spits van Feyenoord. Bijna dus rechtdoor richting de goal van AZ. De doelman gaat nu de doeltrap nemen. Romero, hij dus weer onder de lat. Esteban ook niet bij de selectie. De man die de afgelopen zes wedstrijden speelde. Omdat hij het vliegtuig heeft gemist. En tot woede van Verbeek te laat in Alkmaar. maar arriveerde. AZ inmiddels met Benschop weg aan de rechterkant. Richting de achterlijn. Voorzet geven in de handen van Rob van Dijk. En dan gaat Feyenoord weer verder naar de andere kant. Via Marcel Meewes. En het aanspelen van Bieseswar rond de middenlijn. En het is 1-0 voor AZ na 50 minuten. En dan Willem 2 tegen Roda. Dat eindigde in een 4-5 na een uh, 1-0 ruststand notenbenen. Ja, en K speelde een hele gekke rol in die uh, knotsgekke wedstrijd. Hij veroorzaakte een strafschop, uh, die speler van Roda. En maakte bovendien de 1-1. En dus mocht hij praten met Filip Koken. Heb je ooit zo'n rare wedstrijd gespeeld? Nee. Dat is echt een want uh, dat mag je zeggen. Ja, ja. Een propaganda wedstrijd. Ja, dat is, dat is gewoon goed voor voetbal. Als, als je ziet uh, negen goals. Ja, dat is gewoon, is gewoon ongelooflijk. De eerste helft hadden wij redelijk controle uh, tot die penalty veel. Dat, uh, ja. Hij... Nou, laten we het daar meteen eens over hebben. Jij veroorzaakt die penalty. Hoe zag je hem? Ja, ik wil hem, uh, ik wil hem kruisen. En dan, uh, als ik die... Ik neem zoveel kruisen met mijn arm rond, ja, dan valt hij in de penalty. Dan vind je de 9 van die 10 gaan ze fluiten. Dus, ja. en, dus was dat niet al te slim? Nee, dat niet. Zeker niet als, als het binnen de 16 is. Dat mag niet doen. Maar, ja. En dan krijgen zij 1-0. En toch hadden wij rustig gespeeld. Op het veld We hadden heel veel ruimte oprekt, maar die hebben wij niet altijd gebruikt. Maar ja, toch tweede helft komt met tweede helft en dan uh, maken wij een. Uh, of maak ik de 1-1? Uh, en dan uh, ja, vier of vijf minuten daarna maken zij de 2 in. Dan... Ja, nog even over die eerste helft. Want jij maakt daarin ook een overtreding waarin zelfs jij denk ik blij bent dat je op het veld mag blijven staan. Dat je niet een tweede gele kaart krijgt. Nou oh ja, je bedoelt op de zijkant. Ja, ik mag mijzelf uh, prijzen. Daar is geluk. Maar uh, als je dat uh, over de kei was niet het zo... Ja, ik ging voor de bal en ik denk dat ik op die bal heb, dan moet ik terugkijken naar de beelden. Dus, ja. Maar de tweede helft is een heel ander verhaal. En opeens sta je helemaal vrij en uh, maak je 1-1 en dan is het meteen een heel andere wedstrijd. Ja, dat, ja, dat is wat ik aangeef. Ja, wij, uh, in de tweede helft uh, krijgen wij corner en dan uh, Willem uh, raagt de bal. En ik maak die 1-1 en dan uh, vier minuten later of zo maken ze die 2-1. En dan maken wij 2-2 en dan 3-2. En dan hadden zij nog een kans om 3-3 te komen. En dat pakte Matthijs Prus helemaal heel goed. En dan uh, maken wij die 4-2. Ja, en uh, ja, jij weet dat dat is een ploeg die uh, punten nodig heeft. Dus zij blijven knokken. Dus uh, ja, gelukkig wordt dat niet dezelfde wedstrijd als in Kerkrade. Daar op de laatste minuut wordt het 2-2. Uh, dus uh, nu kunnen wij rustig daar af gaan houden. Maar ja, het was, uh, ik denk dat voor het publiek het was een mooie wedstrijd om te zien een mooie wedstrijd om te zien. Nou ja, in ieder geval een doelpuntrijke wedstrijd. Een doelpuntrijke tweede helft. 4-5 werd het bij Willem II Roda na een 1-0 ruststand. 1-0 was het ook bij rust bij Feyenoord AZ. Althans, voor AZ. Ronald van der Geer nog steeds, hè? Ja, nog steeds. En het had eigenlijk 1-1 moeten zijn omdat Castaños eigenlijk een kans in de schoot geworpen kreeg van AZ. Slecht opbouwen van Moisander die de bal verspeelde aan Leerdam. Via Leerdam in één keer Castanjos oog in oog met Romero. Maar een uitgestoken beentje of handje van Romero zorgde ervoor dat Castanjos net niet bij die bal kon komen. En toen kon AZ het allemaal verdedigend oplossen en de bal corner trappen. Maar dit was een uitgewezen mogelijkheid voor Castanjos om de 1-1 binnen te schieten. Maar hij heeft het niet gedaan. Daarom staat daar zet nog altijd op 1-0 na 54 minuten. Twente won van PSV met 2-0. Heerdeveen Excelsior werd 2-3 na een 2-0 tussenstand. Graafschap verloor van NAC 1-3. En Willem II moest de punten leren laten aan Roda. 4-5. Tot zo naar het journaal. langs de lijn op 1. Een hersentumor. 8 uur opereren...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 Van alle kanten. Aan het gelal herken je de hoeveelheid drank. Oh ja, vijf pilsjes, één glas gin, elf Jenevers, twee Bloody Mary's en. nou oké, okay, uh, één tonic. En aan de stiel. herken je de vakman. U heeft al een heggeschaar van stiel vanaf 199 euro. Stiel, enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.